VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is verontwaardigd... en verdrietig over de aanval op de VN-militairen. Hij roept de regering van Ivoorkust op om te onderzoeken... wie erachter zit en de daders te straffen. Het weer, overwegend droog en zo'n 9 graden. Overdag vooral in het noorden bewolkt, in het zuiden wat zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom hier op Radio 1 Omroep Max. Nachtvluchten van zaterdag 9 juni 2012. We gaan er een mooie vroegzomernacht van maken... ook al doet het weer soms nog wel herfstachtig aan, Maar ik zeg, wat kan ons het schelen? We zitten lekker bij elkaar en laten ze allemaal lekker de pip krijgen. Wat gaan we doen? Zometeen een aflevering van het legendarische KRO-programma... 9 heet de Klok uit 1949 rond het thema voetbal. Ik bedoel, kan het toepasselijker? Tussen 2 en 3 hoort u Jan Louter in gesprek met Hanni Michaelis. En in het uur erna praat Dick Binnendijk met hoogleraar toegepaste wiskunde Victor Eckhuis. En dan is het inmiddels vijf uur geworden. Tot zes uur zenden we twee afleveringen uit van het ICON-programma De Grote Vraag. Met achtereenvolgens major Alida Boshart en Mensje van Keulen. Tussen zes en zeven. Ten slotte praat ik met schrijfster-historica Sandra van Berkum... in onze serie van zwoele zaterdagochtenden... onder het motto nachtvluchten, laatste ronde. Want dat hebt u intussen wel begrepen. Nog even en dan blijft uw nachtvluchtenteam voor goed aan de grond. Na 1 augustus geen nachtvluchten meer, helaas. En daarom is het nu ook de laatste keer... dat ik uw vaste captain Nora Romanesco vervang. Maar vooruit met de geit. Zoals gebruikelijk vluchten we in het eerste uur van nachtvluchten in het verleden. En we doen dat met Heid de klok. Het amusementsprogramma van de KRO uit het tijdperk waarin televisie nog niet bestond. Met het oog op de Europese kampioenschappen heeft Nora voor u een aflevering uitgezocht rondom het thema voetbal. Diverse sketches over dat onderwerp passeren de revue. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de KRO Amusementsorkest... onder leiding van Klaas van Beek... met gastoptredens van de Chico's en de drie Market Tensers. We gaan terug naar maart 1949. Luistert u naar Negenheid de Klok. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer... en scheidsrechters in de studio. Het is weer zaterdag, het is weer 9 uur. Tijd dus voor Negenheid de Klok. Jan de Kler, Dieco van der Meer en Alexander Pola brengen nu... met teksten van Tom van Maren en van de Samenstellers. Negenheid de klok! Composities en arrangementen, Klaas van Beek, Guus Jansen en Ger Natte. Tijd voor Negenheid de klok! U hoort ze negen slagen op alle zaterdagen. Tijd voor Negenheid de klok! In heel ons land is negerheid de klok. Hebt u te slappe benen, zorg dan dat u door de sport weer een hartje lenig wordt. De klok zal u wel trainen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nee, hij staat weer op. Ja. Yeah. Nee. Ja. Yeah. Yeah. Nee. Nee. Ja. Nee. Yeah. Nee. Yeah. Nee. Yeah. Wanneer je dokter bent en halfbalanse mensen repareert... ...of in het gips kapotte botten aan elkaar prakiseert... ...en wanneer er op je brieven staat, wel edelzeer geleerd... ...dan ben je niks. Maar als je bokser bent en kreukels in je tegenstander slaat... ...zodat die halfbalans met botten in het gips de ring verlaat... ...en je neus als wammeswaggel tussen bloemkooloren staat... ...dan ben je fix. Want toch zo'n dokter is een sukkel van een man die aan een wereldkampioen niet tippen kan. Maar is het met zo'n sportsman niet zo goed gesteld, dan wordt er bliksemsnel een dokter opgebeld. En ja, dan zit zo'n slome dokter niet te niksen, maar die moet dan als het moet zo fixen, fixen. Wanneer je tandarts bent en gaten beurt en die dan weer plombeert. En als je een uitgewoonde mond weer stukadeurt en meubileert. En de halve stad met kiespijn voor je woning paradeert. Dan ben je niks. Maar als je voetbal speelt en gaten in de achterhoede beurt. En als de kiezer van de keeper staan te wankelen als je skeurt. En het juichen voor je woning heel de buurt bij het snurken steurt. Dan ben je fix. Want och, zo'n tandarts is een sukkel van een man.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 ...en met je kop een beetje orde in een warm hoofd redeneert. En als zelfs je concurrenten zeggen, is me die geleerd, daar ben je niks. Maar als je renner bent en heel de tour de Franse hebt getoerd... ...en met een dolle kopje je banden en je zenuwen gemoerd... ...en de wereld in de kranten naar je foto loert, dan ben je fix. Want toch, zo'n zenuwarts is maar een slome man... ...die aan een renner met een trui niet tippen kan...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 Oh, dus uh, u wilt met mijn dochter trouwen? Als ik u niet ontdrief, mevrouw. <laughs> uh, hoe hebt u mijn dochter eigenlijk leren kennen? Uh, Laat eens kijken. Uh, dat was toen ik haar het leven redde. Leven redden? Ja mevrouw. Heeft ze me nooit verteld. Waar was dat? Uh, dat, uh, dat was in Loosdrecht bij de nationale zeilwedstrijden toen ik die vijf eerste prijzen won. Vijf eerste prijzen? Ja, toen viel ze van de uitkijktoren. Oh. En bent u haar toen nagedoken? Ja, het was grappig. Grappig? Zegt u maar moedig. Wacht, mevrouw, als je er al dertig uit het water hebt gehaald, kun je beter van gewoonte spreken. Nee, het was grappig. Maar wat was er dan voor grappig aan? Toen ik uit het water kwam, had ik die vijf medailles nog in mijn linkerhand. En mijn dochter? In mijn rechter. Ja, en nou, dan nou kom ik om haar hand. Begrijp niet dat het kind me daar niets van verteld heeft? Zou ze soms bewusteloos geweest kunnen zijn? Ja, ja, ja. Maar ik heb het direct naar een specialist in Hilversum gedragen. Naar Hilversum gedragen? Ja, er was geen specialist in Loosdrecht. U zei toch gedragen, hè? Ja, mevrouw. Was er dan geen taxi of zoiets? Oh, mevrouw, dan had ik minstens een kwartier moeten wachten. Nou, en langer dan een kwartier heb ik er zeker niet over gelopen. Wat? Vijf kilometer in een kwartier? Nou, mevrouw, daar hoeft hij niet zo verwonderd over te kijken. Slijkhuis doet het vlugger. Ja, oh. maar niet met mijn dochter in zijn armen. Nee, nee. En het ergste was dat niet eens nodig was, mevrouw. Hoezo? Nou, die dokter, die wou me naar een vervanger sturen. Ja. Hij had vakantie. En toen moest u... Ja, toen moest ik naar die vervanger. In Loosdrecht. In? Ja, mevrouw, ja. Maar toen heb ik er twee minuten lang over gedaan. Ach. Ja, ja, mevrouw. Maar kwaad dat ik was, mevrouw. Oh, ja? Kwaad. Bijna net zo kwaad als in mijn laatste gevecht met Luc van Dam. Met wie? Met Luc van Dam, die bokser. Maar meneer, hoeveel sporten beoefent u dan wel? Nou, oh, tennissen, hockey, roeien, schoonspringen. Maar nou, met tennis heb ik wel eens verloren. Als mijn dochter trouwt, dan krijgen we een geweldige sportsman in de familie. Nou, mevrouw, geweldig. Ik moet vaak genoeg genoegen nemen met een tweede prijs, hoor. Oh, toch? Ja. ja. Nou ja, meneer Luister, u, u moet me niet kwalijk nemen, hè? Maar nu moet ik u toch nog iets vragen... wat je als moeder nou eenmaal vragen moet. Vraagt u gerust, mevrouw. <tie> ja, kijk eens. <tie> Ik vind het daar vervelend om zoiets te vragen, maar wat doet u voor de kost? Niets, mevrouw. Niets? Nee, mevrouw. Ik mag me niet inspannen van de dokter. Waar leeft wat? u dan van? Van de ziektewet. Thank uh -huh. Bam, from La Mulata, Messi, are you London? Body to land last of Pata. You gotta go, Pata. Lastly, pretty self alive. She did a little more cheap. Spend a loaf. Spend a loaf. Spend a Bim bam bum, bim bam bum, bim bam bum, bim bam bum bum. Dat de negers bam dansen in comparsa. Bim bam bum, bim bam bum, bim bam bum, bim bam bum bum. Ajuicend het comparsa. Wie wil hier comparsa? De negers zijn zo lang. Zien dan voor een compars? Laten we het maar zien. Spelen Bim bamboe, boon, bamboe, bam boon, qu'est-à-brouw, tu de la compaar s'a voix de barches de loque de voie Zeg, wie zijn die drie Zeg, wie zijn die drie kereltjes? Wie zijn die drie kereltjes nu door dat gat in de omheining staan te kijken? Die? Oh, Chris, Kras en Kruimeltje. Ja, die wilden voor de verandering eens gewoon aan een kaartje komen bij de voorverkoop. Maar niks hoor. Ze kwamen er niet aan te pas. Nee. Dat is Kras. Nee, nee, nee, dat is Chris. En die andere twee zijn Kras en Kruimeltje. Kruimeltje. Weer als drie gewonnen. Ze zitten met z'n drieën knus, als doodgewone mannetjes. Te gluren en te gnuiven langs de lijn. Kijk, Chris, zegt Kras, dat is Kras, zegt Chris. Als Abe aan het goochelen is, hij kriskrast, giechelt Kruimeltje dan fijn. Als Kraak een belze ze kanjer, keert Kras, Kras, een kraan die kraak. Maar Kruimeltje zegt, heel geleerd, daar is hij voor die snaak. Yes. zijn verzot op Willekus, als drie gewone mannetjes. En roepen hem gezellig toe. was. Zegt Kruimeltje, de vroed is goed. Zegt Kras, dat had ik al bevroed. Maar Geuring met een M is ook een baas. En Kruimeltje lacht wijzend naar de ridders van de krant. Die schrijven maar van Schijvenaar tot heil van vaderland. Eh, uh, pa pa pardon meneer, pardon. Uh, kan ik u misschien even spreken? Het spijt me, Janssen, maar ik heb geen tijd. Ja, maar vanmorgen had u ook al geen tijd. Dat klopt, ik heb nooit tijd. Uh, dan beklaag ik u wel, hoor. Oh, sinds wanneer beklaagt een employé zijn directeur? Sinds de tijd dat die directeur geen tijd meer heeft, meneer. Oh, moet je me daarvoor beklagen? Man, elke minuut die ik werk, verdien ik geld. Waarvoor, meneer? Waarvoor? Ja. Nou, om van te leven, natuurlijk. Wanneer? Ja, wat is dat dan voor een stomme vraag? Wanneer? Ja, u hebt toch nooit tijd? Ja, wil je soms beweren dat ik niet leef? Ja, meneer. Wat zei je? Ik zei, ja, meneer. Nou, dan sta je zeker al met je dode directeur te praten. Zo ongeveer ja, meneer. Zeg Jansen! Zeg Jansen, besef je wel goed wat je staat te beweren? Ja, meneer. Ja, volgens mij bent u zo goed als dood. Want als u altijd werkt, kunt u nooit veel aan uw leven hebben. Maar mijn werk is mijn leven. En voor wie werkt u? Nou, voor mijn gezin natuurlijk. Juist. En bent u veel thuis, als ik vragen mag? Ik heb geen tijd om veel thuis te zitten. Maar waar hebt u dan een gezin voor? Dat is ook een vraag. Maar geen antwoord. Vertelt u mij nou eens waarvoor u een gezin hebt? Nou, dat zal ik je nou eens heel goed vertellen. Voor... Uh... Ja, waar heb je zoal een gezin voor? Hey, het is gek. Maar dan weet ik nou toch zo 1, 2, 3 geen antwoord op te geven. Ja, maar als u dat niet weet, meneer, dan leeft u toch niet? Hoezo? Nou, u weet niet eens waarvoor u werkt. En wie niet weet waarvoor u werkt, werkt voor niks. En daar uw werk uw leven is, leeft u ook voor niks. En als u nou toch voor niks leeft, bent u leven dood. Oh, dank je. Tot uw dienst, meneer. Zeg. Oh ja, ik heb nou in ieder geval iets uh, om over na te denken, hè. Dat... Ja, meneer. Wat doet u dan morgen bijvoorbeeld? Morgen? Morgen is het zondag. Juist, meneer. En die enige vrije middag die u heeft. Gaat u nog naar Holland-België? Ja, die wedstrijd wil ik niet missen. En per slot van rekening heb ik recht op enige ontspanning. Nee, meneer. Uw gezin heeft recht op u. Na wat ik u gezegd heb, moest u niet meer aan voetbal durven denken. Je hebt gelijk, Jansen. Die weinig uren die een man bezit, hoort hij aan zijn gezin te besteden. En van nu af zal ik dat doen ook. Ik ben blij dat u dat inziet, meneer. Oh, en, en denkt u nou niet dat ik hier zo'n beetje kwam om me met uw zaken te bemoeien, hoor. Ja, dat is waar. Ook, Jansen. Wat kwam je me eigenlijk vragen? Uw kaartje voor Holland-België. <klaars> Er zit een oud ex-elftal in de zaal. Een elftal oud ex-internationaal. Hé, hey, waar? Daar, eerste rij. Halle. Halle zit als Weber. Weber naast Van Diepenbeek. Diepenbeek zit als Pauw. Die naast Kuppen. En die naast Van Heel. Ja, en Wels. Wels gevisiteerd. Hij is jarig vandaag. Van Spaandonk, die is niet jarig. Toch gevisiteerd. En Vente, Vanelle en Smit. Ja, alle elf. Zeg maar, dat is toch uit de tijd van we gaan naar Rome? Ja, weet je nog. We gaan naar Rome. We gaan naar Rome met Tru Jansen. Karel, nog niet is, bellen, schat. Oh, als mannen ziek zijn. Dat heb ik toch al vijf keer geprobeerd, liefje. Hij is er niet. Nou ja, dan, dan sta ik op. Ik voel me weer zo lekker als een toon kippen. Jij staat niet op. Je weet wat Karel gisteren heeft gezegd. Ja, ja. Volstrekte, Volstrekte rust voor een, voor een dag of, dag of twee, twee die van, van melk en, en beschuit. En beschuit. Ja, ja, ja, ja. Dat lesje, dat ken ik nou wel. Dat dit me nou juist dit weekend moet overkomen... Als Karel me er vanmiddag om één uur uit had gelaten... dan nou had ik tenminste de tenniswedstrijd nog gehaald. En nu gaat die opschepper van een visser natuurlijk weer met de beker naar huis. Dat mopperen helpt je niets. Het Ach. is toch al te laat. Het is over zeven dus de wedstrijd zal wel afgelopen zijn. Karel met zijn eeuwige smoesje. Laten we liever aan de veilige kant blijven, Piet. Nou, oh, dat zij hem hebben. Ha, ha. Dag, jongen huh? Dag, jongen Zo, en hoe gaat het hier? Oh, en uh, hoe gaat het met de patiënt? Laat eens even kijken. Uh, tong uit. Eh... Uh, Mooi Mooi, Ooglet naar beneden zo Au, prachtig Nou, je hebt je er mooi doorheen geworsteld, kerel <laughs> Morgen kan jij weer naar kanteur Wat, ja. ja, waar heb ik me dan doorheen geworsteld? Nou, het leek een beetje op geelzucht Ik was er niet helemaal zeker van, hè Vandaar dat ik aan de veilige kant wou blijven maar je hoeft je niet meer al rust te maken, ouwe kerel. En, en een herhaling van de aanval is in lange tijd niet te vrezen. Oh, fijn. Um, dus ja, kinderen, ik, ik moet meteen weer weg. Uh, hou je tijd. Ja, zeg, Stop. wacht nou eens even, nou kerel. Uh, wat, wat ik zeg wel. Visser heeft zeker de beker gewonnen, hè? Visser? Uh, nee, nee, nee, Visser niet. Oh, maar het scheelde niet veel. Nee? Nee. Maar, maar... Wie heeft hem dan gewonnen? Ik. En nu, luisteraars, sluiten we aan met het Concertstadion in Amsterdam... ...voor de eerste uitvoering in Nederland van het Concert... ...voor scheidsrechtersfluit, spreekstem en orkest... ...in Force majeur Opus Elftal van Klaas van Beek. Het Concertstadionorkest staat vandaag onder leiding van de componist. Ik zie op het groene veld al reden naken die straks het stoere spel van tweeëntwintig snaken per fluit beslissen zal. Hij fluit hoort hoe hij pijpt. De leiders van de ploegen gaan vrolijk op hem af om zich bij hem te voegen. Ze staan nu bij elkaar en voor de strijd ontbrand Schedene ploegenbaas, de andere verne hand. Ai ziet een munt. vandaar de opgestegen komt. Went het naar omlaag. Wie heeft de wind nou tegen? Men ziet elkander aan. Er wordt niet lang bezonnen. En lang zegt tegen Kort: verroest. Jij hebt gewonnen. De korte kiest vindt mee. Zij gaan weer van elkaar. En het ene elftal staat nu vis à vies het ander. En om te laten zien hoe zij elkaar waarderen. ...gaan zij met drie hoera's Malkander eerst vetteren. Nog weet geen sterveling welk elftal het zal winnen... ...want daarvoor immers moet de wedstrijd eerst beginnen. MUZIEK Jonkman. Wacht meneer, wat zou u zijn bij uw eerste Interland reportage? Vol enthousiasme natuurlijk. Om de luisteraars van het begin tot het eind in spanning te houden. Ja, maar als we verliezen... Dan moet je toch enthousiast blijven. Leer dat nou voor mij, Jonkman. De beste reporter is hij... ...die zelfs de tegenslagen op een rooskleurige wijze weet voor te stellen. Oh, nou dat zal ik even horen knopen. Doe dat. En let op je tijd, want je wordt over negen seconden ingeschakeld. Succes. Zeven. Acht, 9. Goedemiddag, luisteraars. We boffen al direct met het weer. Een gezellig stralend motregentje streelde van enthousiasme druipende gezichten der toeschouwers. Het publiek is dan ook opgetogen. Wie geen paraplu heeft, het bedekt het hoofd met de humoristische weekbladen. Voorwaar een fleurig gezicht. En ik mag wel zeggen dat ook de duizenden van Fomfai hoe daartoe bijdragen... om het publiek in een prachtstemming te brengen. Het veld is in een bijzondere conditie. Hier en daar zien we nog wel een enkel grasprietje boven de plassen uitsteken. Maar... Verder is het toch zo vlak als een spiegel. Dus alles werkt daartoe mede om deze dertiende Interlandwedstrijd tegen Lapland tot een voetbalfestijn te maken. En het prettige voor u is, luisteraars, dat u het irriterend geluid der toejuichingen niet zult horen. dankzij de doorbrekende stortbuien die alles overstemmen. Waardoor u juist ook de beide volksliederen gemist heeft. Er wordt nu, nu getast, luisteraars. Oh, dat is aardig. Dat is aardig, luisteraars. De. De lappenaanvoerder aanvoerder onze aanvoerder de sproet, een prachtexemplaar van een rendier. Ja, ja dat, waarschijnlijk, dat waarschijnlijk volgens de zeden van het land de sproet even op zijn gewei neemt en er met een hoofdsgebaar de lucht in slingert, Dat groot plezier van iedereen. De sproet montert direct weer op als hij, zoals ik zie, de tas gelukkig niet wint en ons elftal dus eerst tegen de stroom op mag spelen. Ja, daar rolt de bal. Er is zeker al afgetrapt. Onze mid voor Brandblus drijft de bal direct naar Wilzoen. Wilzoen drijft naar Lenstrap. Lenstrap lijst naar kleine drijvers... die verder de bal op, ons de bal op een afgemeten paas geeft aan Klaar van Beek. Waardoor de bal op ons partie door een lappenbek onderschept wordt. Deze lappenbek schiet nu de bal met een slap trapje tot vlak voor onze doelmond. Waar echter Schuiven maar op zijn post staat. En bijgestaan door de nieuwe SSVR beenscherven... blijven ze staan om de rechtsbuitenlap een schietkans te geven. Weten dat de braken wel een weg mee weet. De lap schiet... Brakspen prachtig braak. Eén centimeter verder en hij had hem gehouden. Ja, één 0 voor de lappen, één 0 voor de lappen. Vrolijk nemen onze jongens nu weer middenuit. En nu bemoeit onze geuring, zeg maar Als de vervelende lap ook een prachtig genomen middenuit verprutst en naar ons doel trapt. Geuring springt op, kopt. Een juweel van de koppel, luisteraars, een juweeltje. Die zelfs het publiek en doelman braak met stomme sloeg. Het geeft niet. 2-0 voor de lappen. Door dit resultaat gesterkt kunnen we weer midden uitnemen. En Prom krijgt nu ook van Zwijndel het op zijn heupen. De modder wel te verstaan. Hij slaat de modder echter keurig af en de scheidsrechter een blauw oog. en met tien man kunnen we het ook wel gemakkelijk tegen de lappenbaas spelen. Die nu met hun vierde goal beginnen te begrijpen dat er met hun gespeeld wordt. Oh ja, de derde goal was niet de moeite waard. Steeds handiger wordt er nu de brandblust midden uitgenomen. Ingooi voor de lappen. Daar springt nu de kleine drijvers uit het strijk. Drijvers kop naar Lentstrap, Lensstrap naar Drijvers. Drijvers kop naar Lensstrap. Lensstrap schiet nu. Naar Drijvers, Drijvers, schiet terug naar Lensstrap. Welk een prachtig samenspel, luisteraars. En dit alles zonder één stap te verzetten. Nu een schot van een lap. Flop, de bal van 50 meter afstand zachtjes naar onze verantwoordelijke braak. Dat is ook geen schieten meer, luisteraars. Zeer terecht loopt, braakte onze doelman, onze doelman nu het veld uit. Om deze vieze lappen eens te laten zien dat wij het zelfs zonder keeper van zo'n vermaat kunnen stellen. En direct naar de zesde goal. Ja, daar gaat Wilsdoen Doener weer vandoor. Kijk, onze oude vaas rennen. Hij passeert 1 twee, nee, drie lappen. Er komt geen lap meer aan de pas, luisteraars. Hij, hij staat nu vlak voor het lappendoel. Ik maak me sterk dat als hij de bal bij zich had gehad, dat hij er nog gegaan was ook. Ja, ja. Wat zie ik? Wat zie ik? Ja, luisteraars, het gebeurt werkelijk. Daar gaat de grote lenser samen met de kleine drijveraar vandoor naar hun kleedkamers. Ja. Ja, lappen. Tegen zeven Hollandse jongens wordt het nu kwaad kersen eten. En weer fluitenscheidsrechter. Nu voor het achtste de gebrekkige doelpunt van de lappen. Hé, hé, hé, wat doet hij nou? Staakt hij de wedstrijd? Oh, zeker omdat we met zeven spelers verder willen spelen. Ja, wat een zonde van deze diep prachtige wedstrijd, luisteraars. Het publiek jouwt nu de elf poverspelende lappen uit... die het kennelijk niet tegen onze zeven knap voetballende rest van Nederland durft op te nemen. Uh, luisteraars, de eindstand is dus 0-8 voor Holland. En ik, en ik sluit deze reportage in het volle besef... dat wij een morele overwinning behaald hebben... en dat wij de lappen niet met meer overtuigende cijfers konden verslaan... weet ik uitsluitend aan de zeer onspartieve en partijdige houding van de scheidsrechters. En dit is niet alleen mijn mening, maar... Oh. En dit is niet alleen mijn mening, maar ik meen ook de mening van het publiek... dat, zoals u weet, gehele deskundige scheidsrechter bestaat. Hoor ze niet fluiten! Up, up, let your laughter come through Do stand upon your legs, be like two fried eggs Keep your sunny side up There's one thing to think of when you're blue There are others much worse off than you If a lot of troubles should arrive Laugh and say it's great to be alive Funny side up, up, let your laughter come through do stand up on your legs, be like two fried eggs, keep your sunny side, keep your funny side, keep your sunny side up. <laughs>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 Dag meneer Kras. Dag meneer Chris. Dag meneer Kras. Dag Rijmootje. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer met ons goede verdrag. Wat klets je nou? Hij bedoelt het verdrag dat we hadden willen sluiten aan die ronde tafel, ja. Maar de republiek wil niet komen. En we hadden ze nog wel een koets gestuurd. Ja, die koets was wel goed, maar de banken bevielen ze niet. Zeg, herinner je nog, Kruimeltje, dat je de vorige week zei... ...en dat we molotov jongens zijn, dat willen we niet weten. Nou en? Dat heeft hem zijn baantje gekost. Wie? Molotov. Jammer, dat ik nou niks op Fischinski weet. Zeg, Klas, weet je al dat Paul de Groot zich solidair heeft verklaard... ...met Torres en Togliatti? En, wat wil dat zeggen? Kijk, dat zit zo. Hij heeft een verklaring afgelegd waarin hij zei, Rusland heeft nog nooit iemand aangevallen. Rusland zal nooit iemand aanvallen, maar als hij iemand aanvalt, doen we met hem mee. En dat is de waarheid. Goed zo, Paul de Groot. hij komt in vorm. Van internationale gesproken, Kras. Weet je dat vanavond het Nederlands elftal bijna hier was geweest? Hoe bedoel je? Zijn ze niet gekomen? Nee, ze mochten niet van de KNVB. Ze moesten kiezen of naar de KRO of naar de wedstrijd. Bemoeit de KNVB zich daar dan mee? <laughs> nou en hoe? Als je eenmaal voetbalamateur bent, mag je niks meer. Hé, als ik een voetballer was, zou ik zeggen... ik neem mijn lotzie in eigen hand. <lacht> Heb je gelezen van die brand in Rotterdam? Nee, waar... Bij een papiervernietigingsindustrie. Daar is al het papier dat er opgeslagen was verbrand. Nou, dat klopt toch? Dan is het toch vernietigd? Nee, want dat was niet de bedoeling. Er moest weer nieuw papier van gemaakt worden. Dat papier was van Japi. Van Japi? Weet je dat niet meer? Japi? Jeugdactie papier inzameling. O oh ja, dat is waar ook. Maar waar was dat ook weer voor? Nou, er was papier gebrek hebben ze oud papier verzameld om er krantenpapier van te maken. Dan konden de kranten groter worden en kon er nog meer narigheid in. Nou, en hoe nou is dat verbrand. Zo gaat Japie naar de blik. Sorry. Ja, maar er staat niet alleen narigheid in de krant. Noem het maar niks. Tien landen gaan beginnen de grondwet voor de West-Europese Unie te maken. En daar heeft niemand het recht van veto. Dat is mooi. En die verklaring over banken is eigenlijk ook een goed bericht. Hoezo? Nou, eerst dachten ze dat er iets heel ergs aan de hand was... toen de republikeinse leiders op banken achter slot en grendel zaten. En de schuldigen zouden streng gestraft worden. Is dat dan niet gebeurd? Nee, er is een heel uitgebreid onderzoek geweest waar we niks over gehoord hebben. Maar het blijkt gelukkig alleen maar een misverstand te wezen. Tja, zo nu en dan krijg je inderdaad de indruk... dat het met het verstand van sommige mensen mis is. Hoe zou dat toch komen? Dat is de invloed van beelromans. Gewone mannetjes, we kletsen met elkaar En geven op wat anderen doen, ons leutere commentaar Wij zouden het wel weten, was ik de baas maar wel We zijn gewone mannetjes, maar wij staan altijd buitenspel Ja! ja. Het was negen heet de klok. Het was voor ons een sport van sport te praten. Dit was negen heet klok. We gaan u nu in harde loop verlaten. We hadden in de studio de scheidsrechters te gast. Die klapte niet maar floten en dat heeft ons niet verrast. Want uitgefloten worden is een hulde die ons past. Dit was negen heet de klok. Dit Negen eh klok. Op Molotov ging van toneel verdwijnen. Dit was negen eh de klok. Wiesinski zal zijn licht nu laten schijnen. De wereld wacht in spanning af wat deze ruil beduidt en wat die veto specialist straks voor een wijsje fluit. Zo brengt de nieuwe lente ons een nieuw beroerd geluid. Dit was negen de klok. Dit was 9 de klok. Er zijn morgen ook weer een grote massa mensen. Dit was 9 de klok. Die stuk voor stuk slechts één ding vurig wensen. Het laat hen koud als ijs of er gewerkt wordt of gestaakt. Terwijl de politiek hun koude kleren ook niet raakt. Als Holland maar van België wint is het leven al volmaakt. Dit was 9 de klok. Dat de beste ploeg zal winnen. Dit was negen de klok. Als wij dat zijn, zou het ons het beste zinnen. Ze trekken in de strijd om het leer, dus weer voor woed van leer. En pal daarna u luister toch dan brengen wij u weer. De hele strijd in verse van de kleren van der Meer. Dit was negen de klok nieuwe grondwet. Dit was negen de klok van tien landen. Dit was negenheid de klok Maak een elftal Dit was negenheid de klok En wel te rusten Dit was negenheid de klok Dit was negenheid de klok Waaraan medewerkten de drie tensters met Keep Your Sunny Side Up De Chico's met Zuid-Amerikaanse klanken Alexander Pola met Nix Fix Dries Krijn als radioverslaggever Mela Soesman, Katja Bernsen, Co van den Bos en Han Keunig. Harry Bronk Van Heskes en Alexander Pola als Chris Kras en Kruimeltje. Grus Jans aan de Vleugelen en het amusementsorkest onder leiding van Plaats van Beek. Het programma werd samengesteld door Alexander Pola, Dieke van der Meer en Jan de Kler. Muziekregie Piet Lustenhouwer. Tekstregie Han Keunig. Geluidstechniek Hajo Gras en Kees Tandeur. Algehele leiding Jan de Cler. Ja, dat was lachen met negenheid de klok. Een aflevering van het legendarische amusementsprogramma van de KRO uit maart 1949. Met het zeer toepasselijke thema voetbal.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 Bob Dylan was dat van het album John Wesley Harding uit 1968. Hij werd laatst de Medal of Freedom omgehangen door president Obama. De hoogste eer die een burger van de Verenigde Staten kan ontvangen. Op 24 mei werd Bob Dylan 71 jaar. Het is niet onze gewoonte om op zoek te gaan naar een historisch fragment voor onszelf. Dat weet u ook wel. Maar we doen het altijd wel voor onze gasten in het laatste uur. Dit is een bijzonder moment, want uh, dit is mijn laatste vlucht... die ik als uw captain zal vliegen. Dus een prima aanleiding om eens even in het Nederlands archief... voor beeld en geluid te duiken. Op zoek naar radiofragmenten van mijn geboortedag 17 november 1951. Van die zaterdag zelf is niets bewaard gebleven. Maar wel uit die maand in 1951, en hoe kan het ook anders, heel toepasselijk. Er werd gevoetbald. België, Nederland. En dat waren nog eens tijden. Spelers liepen zelfs beenbreuken op... We luisteren naar een klein stukje van de nabeschouwing. Het is 25 november 1951. Ik was net acht dagen oud. En dan de de laatste maal. En heeft Nederland deze merkwaardige wedstrijd met 7-6 verloren. Luisteraars, het is moeilijk om over deze wedstrijd een nabeschouwing te geven. Er is zoveel gebeurd. En er zijn zoveel doelpunten dat men eigenlijk in de war zou raken. Ja, maar zouden we eigenlijk niet eens meer weten wie de doelpunten zo achter elkaar uh, hebben gemaakt. Al moet het ons toch wel van het hart dat wij het zeer betreuren dat deze wedstrijd Ontzierd mag ik niet zeggen, maar deze wedstrijd getroffen is door het ongeval aan een van onze dapperste mensen. Een van onze mensen op wie de KNVB altijd een beroep kon doen als het in moeilijkheden zat. Een van onze mensen, en dit is wel voor onze jongeren ten voorbeeld, die het heeft kunnen accepteren dat hij op een gegeven moment buiten de lijnen van het Nederlandselver werd gezet. En die op het eerste verzoek om zijn krachten opnieuw beschikbaar te stellen, daartoe altijd direct bereid is geweest als het om ging met Nederlandse voetbal tot gloriedade te brengen. Wij moeten dan ook allereerst beginnen voordat wij een korte nabeschouwing geven over deze wedstrijd... ...met een groet te brengen aan onze beste vriend Henk Schijfmaak. En zij die hem van nabij kennen, die weten hoe laconiek Henk dit allemaal zal opvatten. Hoe laconiek hij zelfs nog was toen hij op de baar lag. En wij zijn ontdaan door de hartelijke kus die zijn vrouw hem gaf... ...die als eerste van de tribune afstof toen hij op de brancard weggedragen werd... ...onder de kleedkamer waar hij ongetwijfeld aan de goede zorgen van de heren doktoren... Uh, ...spoedig tot uh, herstel zal komen. Henk, het allerbeste hebben we dat in de loop van deze wedstrijd al gezegd... ...we hebben het gedaan met hetzelfde vuur deze tweede helft... ...al ging het niet, ik beken het eerlijk, al ging het niet omdat we te veel aan jou dachten... ...maar goed, we hebben dan toch, omdat ik wist dat het ook jouw wens was... ...dit zoveel mogelijk op dezelfde voet voortgezet. Dat de wedstrijd voor ons in de tweede helft luisteraars zo heel anders verlopen is dan we hadden gehoopt... ...dat zult u ongetwijfeld wel begrijpen. Ik heb in de loop van dit verslag al kunnen zeggen dat het ontzaglijk deprimeert als zoiets gebeurt en bovendien dat ons Nederland zelf toch getroffen werd door de bepaling waarvan we nu eigenlijk de zotheid aanvoelen, Bepalingen die er natuurlijk moeten zijn, maar die waarschijnlijk in Eente land toch niet op hun plaats zijn. Want dat me dan geen eenvoudig is met in de tweede helft, dat is natuurlijk om misbruiken te voorkomen en dat kunnen we ons allemaal heel goed indenken. Maar in een interlandwedstrijd dat hier toch gaande wel een uitzondering. Want deze interland is toch volkomen buiten de perken gegaan. En helemaal geen zuivere krachtmeting meer als men bedenkt dat ons Nederlands Elftal de hele tweede helft op de eerste drie minuten daarna dan met tien man heeft moeten spelen. En toen een achterstand had van 5-4. Zodat we eigenlijk kunnen zeggen dat deze hele tweede helft met tien man door onze mensen in een gelijk, gelijk, gelijke stand is uh, uitgekomen. Onze Nederlandse ploeg heeft in de eerste helft een klein beetje geaarzeld. Maar toen wij de tweede helft met een gelijke stand konden beginnen... toen was het nog weer van alles mogelijk. En het was buitengewoon prettig om te constateren... dat onze verdediging die het begin nog wel steken liet vallen... dat die in de loop van de eerste helft een stuk beter opdricht kwam. En, en hadden wij onder normale omstandigheden deze wedstrijd kunnen uitspelen... wel nu dan had ik nog de beste hoop gehad op een re eervol resultaat. En dan hadden wij ongetwijfeld de kans gehad... Om deze gevreesde Belgen te kloppen. Het heeft niet zo moeten zijn. En ik zou daarom willen zeggen. toch, ondanks deze 7-6-nederlaag. alle hulde aan de Oranje Hemden. En als we dat toch een paar uitzonderingen moeten noemen. dan moet ik wel noemen Wiert, de rechtshalf. die uitstekend heeft gespeeld. en onze vriend Ben Bennaars, ben die alle plankenkoers te boven is gekomen. en een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld. en vooral door het doelpunt wat hij gemaakt heeft. getoond heeft dat hij in het internationale milieu. ter degen thuis hoort. Och van Lenstra met zijn twee of drie doelpunten, ik ben de tel kwijtgeraakt. Eh, om daar nog iets over te zeggen, luisteraars, goede wijn behoeft geen kans. De Vries heeft zich gegeven en heeft gevochten tot het uiterste. Dat moeten wij van al onze mensen zeggen, ook van die die vanmiddag misschien niet zo goed hebben gespeeld. Maar die misschien nog eens een kans krijgen om te bewijzen dat ze tot hogere prestaties in staat zijn dan ze nu vanmiddag hebben getoond. Luisteraars, wij gaan nu afscheid van u nemen. U hebt nu van deze wedstrijd voldoende gehoord. Ik dank u voor het gehoor dat u vanmiddag hebt willen geven. Ik zend nog een groet aan al diegenen die mij met telegrammen hier vanmiddag hebben overladen. Vergeeft u mij, ik kan ze niet allemaal noemen, omdat we dan een hele grote opzomming zouden kunnen krijgen. Ik vind het prettig dat u allemaal geluisterd hebt dat de omvangst goed is geweest. En laten we dan zeggen tot een volgende keer, waarbij we hopen dat er in een wedstrijd wordt gespeeld met gelijke krachten, met gelijke elftallen. Een wedstrijd waarin geen ongevallen zullen komen. En dan het allerlaatste woord van vanmiddag, Henk Schijvenaar, het aller allerbeste. En nu terug naar Hilversum. Ja, we hadden dus uh, verloren. België, Nederland was dat met 7, 6. Maar eigenlijk hadden we gewonnen als we Leo Pagano mogen uh, geloven over het wonderlijk verloop van die wedstrijd in november 1951. De geboortemaand van uw presentator van dienst, die met u voor de laatste keer onderweg is van vluchten in het verleden naar zometeen nachtvluchten, met daarin nog een keur aan radiopracht. Tussen 6 en 7 hebben we nachtvluchten laatste ronde met kunsthistorica Sandra van Berkem. Daarvoor Major Boshart en mensje van Keulen van 4 tot 5 een heel uur met hoogleraar toegepaste wiskunde Victor Eckhuis en na het korte journaal van 3 uur de schrijfster Hanni Michaelis in een aflevering van Passages Passanten die de moeite waard is om nog heerlijk met ons mee te reizen tot in de vroege ochtend van 9 juni. Over 9 juni gesproken heb ik al verteld dat het de 161ste dag van het jaar is. We hebben er in 19... In 2012 dus nog 250 gaan. We zijn nog niet op de helft. Even snel door 9 juni door de eeuwen heen. Op 9 juni 1940 capituleerde Noorwegen voor de Duitsers. Op 9 juni 1970 ontving Bob Dylan daar heb je hem weer, een eredoctoraat aan de Universiteit van Princeton. Op 9 juni 2010 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nog maar twee jaar geleden dus. En geboren op 9 juni in 1672... Peter de Grote, in 1902 de blueszanger Skip James... in 1915 de gitarist Les Paul... in 1984 de voetballer Wesley Snijder. Als dus dat vandaag maar goed gaat. Ik bedoel dat hij niet te veel taart moet eten natuurlijk. Misschien ook niet te veel champagne. Tenminste niet voor de wedstrijd, laten we daarvan uitgaan. Het is bijna drie uur. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het NOS Journaal. En daarna zijn we bij u terug. Ik heb net al opgesomd wat er allemaal te verwachten valt. Maar straks dus in dat eerste uur, Hanny, Michaelis. Tot straks.